Zo, dat is ook handig. Heel goed. Nou, uh, lieve luisteraars, dit is dan alweer een uitzending van Wolwold Radio. We uh, dinsdag van 7 tot 8 en het is de 27e vandaag. Ja. Ik heb het weer goed. En uh, hier bij ons is uh, Adrian Jansen. Welkom. Dank je. Erg leuk uh, dat je aanwezig bent. Dank je. Adriaan Jans is uh, eigenlijk een econoom. Maar een econoom met een uh, grote kennis ook. Die ja, van, uh, van het hele cannabisgebeuren. Daar heeft hij ook uh, over geschreven, over gepubliceerd. Tegenwoordig uh, is hij met pensioen. Maar het gaat hier nog steeds aan het uit, denk ik. Ja, ik hou me wel mee bezig. Dan was het alleen maar dat ik af en toe een stiekem ook. Dus ja, dan ben je toch geïnteresseerd. In het product en de productontwikkeling, dus behalve het beroepshalve, is het toch ook nog een persoonlijke betrokkenheid, zou je kunnen zeggen. Heel goed, en je zijn er, want waar is het nou voor jou mee begonnen, Adriaan? Uh, mijn eerste kennismaking met cannabis was uh, toen ik pas begon te werken aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, zo bij 1970 werd ik door mijn buurman, een hoogleraar aan de Universiteit in Utrecht, werd ik uitgenodigd voor een glaasje bier, zoals iedere veertien dagen wel een keer. En toen op een gegeven moment haalde hij een vuilniszak tevoorschijn. En hij zei van wat hierin zit, dat moet je eens een keertje proberen. En dat was een vuilniszak met een soort van hooi, een beetje groen. En daar werd een, een sticky, dus tegenwoordig zouden we zeggen, er werd een sticky van gerold, een pure. En ik moet zeggen dat het me niet beviel. De smaak was niet geweldig en het effect was, nou laten we zeggen 0,2 op de schaal van Richter. Het was uh, waarschijnlijk gekweekt Het was gekweekt, het was nederwiet. Maar ja, de hele plant was gedroogd. Maar toen ik naar huis ging, toen ik dus... Uh, toen merkte ik iets looms in mijn benen maar dat was on... en ik sliep goed. Dus dat was mijn eerste niet zo succesvolle eh, kennismaking met Nederwies. En later eh, kwam er, eh, kreeg ik wel eens een, een brokje hasje en dat was meteen al een veel groter succes. We praten nu dus over de 70e jaren. En toen kwamen we in Amsterdam al de eerste illegale coffeeshops op. En uh, ja, daar kon je af en toe... als je lang wachtte... kon je wel een brokje hash krijgen. Ook, ik was ook geen fanatieke blower, moet ik zeggen. Uh, maar ik volgde het wel. Zeker omdat uh, op een gegeven moment... een discussie kwam van... moeten die coffeeshops niet gelegaliseerd worden? Of moeten niet getolereerd worden? In 1976 werd de opiumwet veranderd. Toen kwam er een, een onderscheid tussen... Uh, hard drugs en softdrugs. Softdrugs, dat waren dus uh, de cannabisproducten. En uh, nou, toen werd het niet langer een criminele daad om een stikkie te roken. Maar toen was het een overtreding geworden. Nou ja, dat, dat we, we kwamen dus aanzetten voor coffeeshops. En omdat ik in de binnenstad woonde... en mijn buren bij wijze van spreken... De binnenstad van Amsterdam. De binnenstad he? van Amsterdam. Okay. Uh, dacht ik van nou... Laat ik daar in mijn vrije tijd maar eens wat onderzoek naar gaan doen. Want ik moest toch uh, nieuwe activiteiten in de binnenstad van Amsterdam beroepsmatig onderzoeken. En coffeeshops waren uh, nieuwe activiteiten zeker. Wanneer daar uh, uh, asjes en marihuana werd verkocht. Dus ik zag dat allemaal, die politie en de pogingen om tot een coffeeshop te komen. En ik zag ook de explosie van het aantal coffeeshops toen na... Uh, ...dat de justitie talloze pogingen had gedaan om het verschijnsel de kop in te drukken... ...toen in 1980 de burgemeester van Amsterdam in een radio-interview liet weten... ...van dat onder bepaalde voorwaarden een lage opsporingsprioriteit, zoals het heette... ...een lage opsporingsprioriteit gold... ...voor bepaalde etablissementen waar kleine hoeveelheden cannabis werden verkocht... En dan zien we dus in die 70 jaren: zien we de, het aantal koffieshops enorm groeien in Amsterdam en de andere grote steden in, in Nederland. En ja, to, toen, toen raakte eigenlijk die Nederwiet een beetje uit het zicht, zeker bij mij, want er was een groter assortiment, een steeds beter wordend assortiment van, van hashis in koffieshops. Uh, en ik kwam dus uh, onderzoeksmatig zou ik uh, kunnen zeggen kwam ik nogal vaak in coffeeshops en ik zag dat de kwaliteit verbeterde, het assortiment verbeterde, de aanvoer verbeterde. En Nederwiet stond eigenlijk nauwelijks op de menu's van de coffeeshops. En wanneer het al aangeboden werd, was het tegen een zeer lage prijs, ik geloof een gulden per gram destijds, en de hartjes was vijf, zes, zeven keer zo duur. Dus Nederwiet die eerste kennismaking van mij. Uh, dat uh, zorgde er eigenlijk voor dat uh, dat, uh, dat kwaliteit ja, dat om de kwaliteit er eigenlijk nauwelijks nederliet gebloot werd, naar mijn weten in coffeeshops, maar wel veel asjes en uh, dat duurde eigenlijk tot, uh, tot eind jaren tachtig nu weet ik dat er al wel betere nederliet was in de tachtige jaren maar toch mondjesmaat uh, de shops die, die hadden hun leveranciers en die leveranciers werden steeds groter en beter. En dat waren de handelsbetrekkingen en Nederwiet, dat was een aparte categorie. En daar werd toch maar geen zaken mee gedaan. Van, uit die tijd is de, is de uitspraak, wiet is verdriet. De handelaar die, die wilden er niet aan. En hetzelfde gold ook voor de kantoren, dus de grossierders van, uh, van de cannabis. Maar dan heb je, eigenlijk, heb je het nog steeds hoofdzakelijk over buiten gekweekt? Ik heb het over maar toen was er, dus in de tachtige jaren, ik ben, ben er bijna zeker van, dat in de tachtige jaren er nog geen enkel cannabisplantje onder, uh, onder groeilampen werd uh, gekweekt. Dat was buitenwiet. En uh, dat werd toch nauwelijks opgenomen in het, in het circuit in het cannabis circuit dat van bestond het coffeeshops en steeds meer bestond het coffeeshops want de thuishandel die, die werd steeds moeilijker eigenlijk omdat de invoer en de groothandel was toch in toenemende mate gaande de 80-jaren een zaak van de grote jongens en dus het was zoals de economen zeggen oligopolie enkele aanbieders en er konden de kleintjes niet tussenkomen. dus al die hippies die in de jaren 80 nog met met de bus naar Afghanistan gingen om, om een kilootje te halen of een paar kilo te halen dat, dat verschijnsel, dat droogde helemaal op. Dus je kunt zeggen dat tot ver in de jaren 80, er eigenlijk dat Nederland een hashland was geworden. En dat geldt ook een beetje voor Europa. En tegenstand tot de Verenigde Staten, wat altijd sinds jaren dag een wietland is geworden gebleven. En dan zien we. Ik denk eind eh, jaren tachtig. Dan komen de berichten in de krant. Eh, in de nieuwe revue. in de gewone kranten. Maar ook komen de berichten van het gerechtelijk laboratorium. dat de nederwiet een zeer hoog THC-percentage heeft. En dat, dan gaat het inmiddels over de binnengekweekte. Nee, nee, dan gaat het nog steeds oh, okay. over buiten. En <coughs> ik herinner me een, een bericht van het gerechtelijk laboratorium. Dat eind jaren 80 dat de, de geconfiskeerde buitenwiet THC percentages had die zeer hoog waren en ze constateerden zelfs uitschieters van tegen de 30%. Van ja, ja dat zeker weten. Oh, okay. ja. En, uh, ik kent dat is Marokkaans met Afghaanse gekruist. Ik ken het toevallig toen de tijd, de uitvinder zou je kunnen zeggen van de Skunk, de Amerikaan, die ken jij ook wel Jeroen. Uh, dat was. Zijn dat... de Skunkman, heeft hij dan Skunkman. vroeger. En die zei van ja, maar dat is volslagen uh, gelogen. Want ik kan het toch weten, het is mijn Skunk. Mijn kruisingen, die heb ik hier geïntroduceerd in Nederland. En dan komt het gerechtelijk laboratorium met dit soort rare verhalen. Mijn, mijn skunk, dus mijn westerse cannabis. Vroeger kwam de cannabis, de hash en de, de wiet, uit niet-westerse landen. De westerse cannabis die ik, waar ik toch voorman van ben, hij was niet geweldig bescheiden, zijn de skunkmen. Uh, die, uh, dat uh, ligt zo rond, uh, rond de 10%. Maar het gevolg was, uh, van die berichten was wel te merken in de koffieshop. Want toen begonnen die jongeren die aan die sterke nederwiet uh, te vragen. En uh, in de tachtige jaren waren er al wel wat coffeeshops. En ik geloof ook het hier in Utrecht die behoorlijke wiet hadden. Homegrown fantasy in Amsterdam. Het was een, een eerste koffieshop die uitsluitend Nederlandse producten verkocht. Maar dat waren uitzonderingen. Dus Nederland was het eind jaren 80 een Hasjaland. Door de berichten in de media, om het zo maar eens te zeggen, over de zeer sterke Nederwiet. Ik zag je in de koffieshops dat er een vraag kwam naar Nederwiet. En in het begin van de negentiger jaren kwamen we, wat ik dan maar noem en wat ik genoemd heb, kwamen we tot een groene lawine. Dat wil zeggen, de wiet was niet meer aan te slepen in de koffie. En uh, uh, ja, het verhaal gaat dan verder. Toen, ik had eerst een boekje geschreven over coffeeshops. Eigenlijk met de bedoeling om de politieberichten tegen te spreken. Uh, dat er ook hard drugs werden verhandeld in coffeeshops. En ik wist door intensief veldwerk, mag ik wel zeggen. En observaties wist ik eigenlijk toch uh, te bewijzen. Uh, dat zelfs in de binnenstad van Amsterdam. Zelfs in de binnenstad van Amsterdam was uh, de handel in harddrugs bijna niet bestaand in coffeeshops. En ik als econoom, misschien ben ik economisch bijziend, maar als econoom uh, meende ik te moeten concluderen dat uh, dat gewoon economisch gedrag was, want die coffeeshop eigenaren die wisten dat ze gedoogd waren en dat ze heel moeilijk gesloten konden worden juist vanwege dat gedoogbeleid. Maar dat wanneer ze met harddrugs in de weer waren... dat ze dan van de een op de andere dag gesloten konden worden. Dus ja, een goedlopende koffieshop die uh, had een ondernemer aan het hoofd... die ervoor waakte. Zeker de grote koffieshops, Die hadden zelfs daar uh, opzichters voor... Om, uh, om, die ervoor waakten dat er gehandeld werd... of zelfs gebruikt werd in de sfeer van harddrugs. Nou, gaandeweg dat, uh, dat onderzoek kwam ik toch ook... Uh, of raakte ik ook geïnteresseerd in, in uh, nederwiet. En ik, ik, ik rookte dat al wel eens een keertje. Dus voor het eerst dan eigenlijk sinds 1970 zou je kunnen zeggen. En toen merkte ik toch uh, dat inderdaad die kwaliteit uh, sterk verbeterd was. Het, uh, de reuk was beter, de smaak, alles was beter. En uh, dat je er ook een heldere haai van kreeg. En de, uh, nog steeds zijn er mensen... Die daarbij wijzen naar het THC percentage. Maar dat is uh, iets uit de koker van uh, de opsporingsautoriteiten van justitie. Die zijn al uh, nou ja, bijna twintig jaar zijn ze bezig om uh, een THC-mythe in Nederland uh, te, te veroorzaken. Uh, die eigenlijk uit de lucht gegrepen is. Dat is sowieso Want THC sowieso... Ja, het is niet alleen de werkzame stof. Ja, niet alleen. Maar afgezien daarvan. Het, toen die groene lawine startte. In 90 begin negentiger jaren. Zien we een explosie van de vraag. Van Nederwiet naar coffeeshops. Op het eind van de negentiger jaren zien we. Dat 80% van de omzet. Schat ik gemiddeld. Ik vroeg coffeeshops. Coffeeshop eigenaar wanneer ik ze zag. En ik zag er wel een paar. Uh, vroeg ik dan van wat is nou de verhouding... tussen de omzet in Nederland en, uh, en Hashis. Mm -hmm. En dan, uh, dan zag ik dat in de 90 jaren stijgen... van 20% naar 50% naar 75%. Eind jaren 90 was uh, toch, denk ik... vrij zeker te weten... 80% van de omzet van binnenlandse oorsprong... werd dus uh, in, het uh, in Nederland werd het geproduceerd. En uh, uh, daar waren dus ook... Uh, er waren ook competities en in 1992 was ik voorzitter van de jury van de High Life Cannabis Cup. En wij kregen dus 60 inzendingen ongeveer, ik 63 meen ik. En dat hebben we allemaal netjes beoordeeld als juryleden op geur, kleur, smaak en effect. We hebben punten voor gegeven, er kwam een winnaar uit en toen kwamen we op het idee om al die zempeltjes op te sturen naar het NIAD. Want het NIAD, dat was de voorloper van het Trimbos... ...die had een service namelijk om illegale drugs te onderzoeken op gehaltes. Op slechte stoffen, op sterke, et Dus wij stuurden dat, die hele toestand naar het NIAD, de voorloper van het Trimbos. En, daar zien we, nou, en dan zien we al het ontstaan van die THC-mythe. De branche, als het ware, die wilde die percentages reëel hebben en daarom gingen ze naar Trimbos Trimbos stuurde de drempels naar Delta ziekenhuis, naar het laboratorium van Delta ziekenhuis in Rotterdam en uh, daar hoorde niks en na een, ik denk een half jaar werd ik en Wernert en, en nog een paar andere jurid werden uh, naar het laboratorium geroepen in Rotterdam en daar werd ons medegedeeld dat er grote moeilijkheden waren in de bepaling van de TRC, omdat de standaarden niet bekend waren, et cetera, et cetera Waarop ik zei natuurlijk van ja, maar daar staat 30% in de krant. En waar komt dat dan vandaan? Nou ja, ze moesten, we moesten nog even wachten op de resultaten. En nog een half jaar daarna kreeg ik een persoonlijk briefje van het NIAD. En daar stond in, beste Adriaan, hier zijn de resultaten. En we verzoeken u de zaak wel stil te houden. Nou ja, ik keek die resultaten. En ik zag tot mijn stomme verbazing dat alle samples een percentage hadden van, ik geloof, van uh, zo rond de 1%. Procent. Ja, en 0,8%. Ja, ja, dus Daar waren, waren ze dus gewoon de zaken aan het blazen. Nou ja, datzelfde, uh, die, de, de, de taak van het weer, om uh, vanuit de volksgezondheid werd overgenomen door Trimbos. Dat is later door een fusie met het NIAT. Is Trimbos Instituut ontstaan, die hebben dus uh, de THC-gehaltes van koffieshopproducten heel systematisch gemeten met allemaal uh, steekproeven uit, uh, uit coffeeshops. En iedere keer, ieder jaar stond dan weer in de krant van het THC-percentage van Nederwiet is weer omhoog gegaan, er kwamen psychose-meldingen, etc. Maar wanneer je nou kijkt naar de boeken en niet naar de persberichten, maar kijkt naar de, naar de analyserapporten, dan blijkt dus dat tot het eind van de jaren negentig het gemiddeld TLC-percentage van eh, hashish in coffeeshops, dat het nog steeds hoger was dan het TLC-percentage van de wiet, van de nederwiet. Dus ze zeiden wel dat het TLC-percentage van de wiet wordt steeds hoger. Maar ze verzuimden erbij te vertellen dat ook het THC percentage van de hash altijd al hoger was dan die wiet. En dat toch er, uh, de Nederlandse consumenten naar die wiet gingen. Dus naar een product dat, dat minder, minder, sterk sterk product, minder sterk was. Nou, dit verhaal, dat heb ik dan wel eens hier en daar al geschreven. Maar eh, daar hadden de, de onderzoekers van het Trimble, ik heb ook al contact met ze gehad, een paar keer, daar hadden de Trimble-onderzoekers geen oren naar. En dat is ook wel een beetje te begrijpen, omdat het hele TRC onderzoek een samenwerkingsverband impliceerde eh, tussen Amerika en, eh, en Den Haag en Nederland. Dus het is helemaal niet zo dat eh, we zien, en dat zien we nog steeds tot de dag van vandaag dat de Amerikaanse invloed en de druk op allerlei manieren... op het Nederlandse cannabisbeleid gigantisch is. En uh, het resultaat van die druk... maar daar komen we zo meteen misschien nog wel over te praten... Uh, is dat we sinds de jaren negentig... dus sinds de komst en het succes van die Nederland... hebben we een kentering gehad in het cannabisbeleid. Vroeger was het gedoogbeleid, softdrugs, harddrugs, et cetera... volksgezondheid, tegenwoordig is het repressie en verder niks het hele, het hele idee dat volksgezondheid aan de basis staat van ons drugsbeleid en dat werd, werd door borst gezegd destijds maar door alle ministers van volksgezondheid voor haar dat idee dat is helemaal verlaten we zien tegenwoordig coffeeshops gesloten op basis van volksgezondheid overwegen. en dat is natuurlijk tragisch maar het is wel zo, het is een realiteit. Hè. Maar we lezen er weinig over in, in de gewone pers. Maar wanneer we het aantal coffeeshops sinds 1995 ongeveer sinds 95 bekijken, dan is gewoon het aantal gehalveerd. En wanneer we de, de, het beleid ten aanzien van Nederland bekijken. Ik noem het liever westerse cannabis... ...omdat het in de hele westerse wereld een succes is. Bijna in de hele westerse wereld. Maar wanneer we dus de westerse cannabispolitiek in Nederland bekijken... ...dan lijkt dat in alle opzichten op het Amerikaanse beleid... ...wat daar al sinds de jaren zeventig aan de orde is. En ook dat is tragisch, want... ...op den duur, maar dan ben ik misschien ook een beetje economisch bijziend... ...op den duur... Is, dat economisch, uh, is, is de economische kracht van die sector, van de westerse cannabissector, dusdanig dat dat niet te bestrijden valt. Uh, maar ja, de politici, de landelijke politici, uh, die... Uh, ...hebben te maken met internationale wetten... ...we hebben tenminste, inmiddels zijn we al drie internationale wetten die, die over cannabis gaan... ...de eerste was in 1961... ...de andere in 1971... daarna in 1988... ...de landelijke politici hebben te maken met Amerikaanse dreigingen... ...op allerlei mogelijke manieren... ...het heeft economische consequenties... ...wanneer jullie niet, niet een, ander beleid, een ander cannabisbeleid voeren bijvoorbeeld... Uh, dus die landelijke politici die kunnen niks anders doen of die denken dat ze niks anders kunnen doen dan uh, het beleid het strenge beleid wat we nu hebben om dat uh, voor te zetten dat wil zeggen een uh, feitelijk een uh, nuloptie waar, uh, uh, uh, waar het gaat om de nederries en een verburgingsbeleid waar het gaat om de kockshops terwijl eigenlijk als econoom zou je dus ook bijna bewonderend kunnen kijken naar de mate van, uh, zou ik zeggen, input substitutie die heeft plaatsgevonden. Het is een prachtige, economisch gezien een waanzinnige ontwikkeling. Ja, het is niet voor niks dat ik, het, dat ik er nou al wat tijd aan heb besteed om daar onderzoek naar te doen. Het is niet zo makkelijk, omdat uh, ja, het is een illegale sector is en kwekers zijn toch niet zo gauw bereid om uh, een of andere rare onderzoeker inkijkers uh, te geven in de doen en laten maar het is me toch wel redelijk gelukt omdat ik natuurlijk toch op dat hasjeboekje of dat koffiezo-boekje, had gepubliceerd dus uh, daar zagen ze wel in dat, uh, dat ik niet uh, laten we zeggen een, een grote tegenstander was van, uh, van cannabis uh, dus ik heb daar inderdaad heb ik, uh, met, met verbazing als econoom met verbazing heb ik gekeken naar de ontwikkeling in de jaren 90. ik noem het niet voor niks een groene lawine, een lawineachtige economische ontwikkeling. En ik ken eigenlijk geen sector, economische sector, waar dat zo kleinschalig en zo snel is gebeurd. En dat gewoon plotseling van binnen tien jaar een hashland met importen, met bijna 100% importen, verandert in zelfvoorziening. Waarbij dus, 80, zoals gezegd, 80%. Van de van de cannabisbehoeften, van de Nederlandse cannabisbehoefte wordt getekt door het, het, het Nederlandse product, en waar op het eind van de jaren 90 flinke export ook nog, uh, nog uh, uh, aan toegevoegd uh, konden worden. Dus het is heel bizar. En zeker ook omdat, uh, omdat uh, dat, weet ik toch vrijwel zeker, zeker in de eerste helft van de jaren 90. ...aan die behoefte werd tegemoetgekomen door betrekkelijk kleinschalige producties. Mijn onderzoek, en dat zet ik dan tegenover het onderzoek van het CRI, de, de justitie, die had ook onderzoek gedaan, een geheim rapport, dat wist ik te bemachtigen. En wat ik daarin las was georganiseerde criminaliteit, grootschaligheid en nog meer van die onzin... Want uh, ik, uh, ging bij, ik ging naar de, naar de groeishops die in de negentiger jaren uh, steeds meer in de landen ontstonden. En ik kreeg op basis van uh, de groeishopklanten kreeg een heel ander beeld. Namelijk dat verreweg de meerderheid, maar ook verreweg de meerderheid van alle producenten, toen ter tijd, uh, dat die minder dan 10 kilo per jaar produceerden. En dat noem ik klein. Zeker wanneer we het vergelijken met, laten we zeggen, het reguliere bedrijfsleven. Heel klein. En uh, uh, wat ook opmerkelijk was, uh, was dat, uh, daar heb ik ook onderzoek naar gedaan, dat die producenten, er waren ook wel grote producenten hoor, maar dat die producenten meestal, ik geloof, uh, voor drie kwart leverden aan koffieshops en aan, laten we zeggen, vrienden en bekenden. Dus het was een hele ja, een lawine als het ware die gedragen werd, en dat werd later in de drugsnood ook herkend, door letterlijk 10.000 klein, kleine producenten en het beleid destijds was in de negentige jaren eh, om die kleine producenten een beetje met rust te laten de grote de excessen zouden we kunnen zeggen werden aangepakt, maar de kleintjes werden met rust gelaten, want ja, die konden ook moeilijk ontdekt worden, want die zaten in wonenhuizen vaak, en eh, bovendien was het zo dat er van politieke zijde, dat noem ik met name D66... van politieke zijde werd er echt gespeeld met het idee... om de achterdeur van de coffeeshops... Eh, voornamelijk of geheel te voorzien van en eh, om dat te, te regelen. Dat, ze dachten dus eh, van dat het eh, politiek mogelijk was... Om uh, het gedoogbeleid, als het ware, tot de achterdeur uh, uit te laten strekken. En dat was niet, PvdA speelde ook een beetje met het idee, maar het is, het is zeker deze 60. En uh, ja, dus ja, uh, men zei van: uh, als er een internationaal probleem is waar ik kan, om kan het om cannabis gaat, wij lossen dat wel even op. Door, dat, eh, door de aanvoer nationaal te regelen, want dat kan. Want het is onze nederwiet is dus van duurzame kwaliteit en is duurzame populair. Dat dat wel kan. En er waren ook wat burgemeesters. Die hadden in de tachtig jaren, kijk in de tachtige jaren, is het Nederlandse volk min of meer gewend geraakt aan cannabis. De, de, de meerderheid, is, of de helft, is misschien nog wel wat tegen cannabis. En die vinden dat het allemaal vreselijk. Maar op het eind van, van de vorige eeuw, hè, dus in, 19, in 1998-1999, was er een NIPO-enquête. En die voor het eerst eh, liet die zien dat de meerderheid, een kleine meerderheid, 51%, eh, geen bezwaar meer had tegen het bestaan van koffie-shops. Dus ze stonden wel niet te juichen, maar ja, door, dat, door al die koffie-shops uh, in, in het hele land, hè, er waren er op een gegeven moment 1500 zij het lokale of kreeg het lokale bestuur in de gaten dat eh, cannabis niet zo'n geweldig probleem was zeker wanneer je dat afzet tegen, eh, tegen bijvoorbeeld cafés en eh, die dachten er wel mee te kunnen leren leven en destijds burgemeester van Tilburg eh, Brox CDA maar wel een beetje een buitenbeentje het CDA omdat hij ruzie had met het partijbestuur weggepromoveerd eh, burge naar burgemeesterschap in Tilburg Leers, een soort uh zelfde verhaal in, in deze eeuw... die dus probeerde om uh, uh, iets te doen aan, uh, aan die achterdeur. Nou, toen dat de Amerikanen te oor kwam, die schrokken. Want die kwamen in het begin negen jaar kwamen eens een keertje kijken. En toen merkten ze dat er een aantal Tweede Kamerleden serieus speelden... met het idee om uh, via Nederland die achterdeur als het ware legaal te maken. Nou ja... Dat was die Amerikanen, want de Amerikanen zijn toch de grote voorvechters van, de, van de, de, de drugsverdragen, de internationale drugsverdragen. Toen de Amerikanen uh, dat te horen kregen, toen moest er actie worden ondernomen. En onder andere werd die THC gemeten. Ja, begin 90e jaren kwam, werd Den Haag een samenwerkingsverband opgedrongen om die THC van wie te gaan meten. En eh, nog een aantal andere eh, invloeden die niet allemaal helemaal bekend zijn, of waarbij een eh, aantal andere invloeden om, zorgden ervoor dat er gaandeweg in de negentiger jaren het eh, politiek, landelijk-politiek duidelijk werd dat het geen haalbare kaart was. Dat kwam ook door onze export van Nederland, dat kwam door de toenemende grootschaligheid in de Nederlandse productie daar werd een van de hoogleraar bovenkerk in de criminologie werd bereid gevonden om te schrijven op basis van zijn onderzoek dat de Nederlandse sector werd gedomineerd door de criminele organisaties uh, hij uh, baseerde zich daarbij op uh, politierapporten. Niet op veldwerk, maar op politierapporten. Daar, ja, daar kwamen die grote, die criminele organisaties kwamen er in de picture. Ik heb ook met de nog wel contacten gehad. En ik heb gezegd, ja, je moet wel onderzoek doen. Je moet gewoon onderzoek doen. Je moet niet uh, politierapporten, uh, uh, op basis van politierapporten, conclusies over de hele sector uh, <coughs> uh, trekken. Maar meneer Bovenkerk was niet voor reden vatbaar, sterker nog. Dat rapport of dat stuk van het boek waarin dat stond, dat is van 1998. Het hele, hele hoofdstuk werd nog eens een keertje dunjes overgedaan. Gewoon letterlijk overgeschreven. En werd diende als een rapport voor de Stichting Politie en Wetenschap. En dan werd er nog een keertje werd weer naar de Tweede Kamer gestuurd. En ja, zo krijg je het. dan krijgen we ook nou die trc mythe die het Trimbos onderhield. En zo kreeg je dus in 2000, ik meen 2004, kreeg je een cannabisbrief van de regering balkenende. En daar stond het nieuwe beleid in. En het nieuwe beleid was inderdaad van het terugdringen van het aantal coffeeshops. En vooral ook de instrumenten om dat te bewerkstelligen. En een, eigenlijk toch een nulbeleid waar het gaat om de cannabisproductie in Nederland. En uh, dat was gewoon dus een Amerikaans aanpak geworden. Daar heeft, uh, de branche heeft daar uh, nog wel wat tegen in proberen te brengen. Maar de politici, met name de landelijke politici, die vonden dat niet zo leuk. Die hebben van links tot rechts en omgekeerd, hebben ze voor de cannabisbrief gestemd. Ondanks het feit dat de branche, de coffeeshopverenigingen, uh, protesteerden. Maar ook ondanks het feit dat de VNG, de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, ook uh, gehakt maakte van die voorstellen. Uh, want ik, ik, uh, ik heb hier al een citaat, als ik het kan vinden. Uh, uh, eens even kijken. <tus> een citaat van de brief van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten en dat is dus een, een, een vereniging die namens de lokale overheden spreekt daar staat in die brief van de VNG staat en ik citeer in de cannabisbrief worden oplossingen aangereikt voor problemen die gemeenten niet al zodanig ervaren terwijl de cannabisbrief geen oplossingen biedt voor de cannabisproblemen die er zijn He, dus dan zien we dus dat in het lokaal niveau... zijn er steeds minder problemen waar het, cannabis, waar, waar het om cannabis gaat. Maar juist daarom hebben ze op landelijk niveau... de landelijke politici, die hebben een groot probleem. En die zijn ofwel door lunches bij de Amerikaanse ambassade... ofwel door directe beïnvloeding... Eh, zijn ze eh, eigenlijk niet in staat... althans niet dapper genoeg... ...om te zeggen van, wordt het nou eens geen tijd om uh, dat, uh, dat uh, verdrag van 1961... ...om dat dus nader te bezien wat cannabis betreft in ieder geval. Dat durven ze niet te zeggen, want ze weten ook wel dat dat verdrag niet, niet veranderd kan worden. Uh, Peter Cohen, vroeger een drugsprofessor op de Universiteit van Amsterdam... Die heeft onlangs, net voordat hij ook met, met pensioen ging, heeft hij gezegd van ja, die internationale wetten, daar is hij nou in, ook wel achter gekomen. Die internationale wetten, dat zijn net de Bijbelse wetten, die zijn in steen gebeiteld. En die kan, niemand kan die veranderen. En dat is ook wel een beetje waar, want inmiddels in die halve eeuw, hè, het is bijna een halve eeuw oud, dat internationaal, dat wereldwijd verbod tegen cannabis. Dat heeft een aantal instituten. Uh, het leven doen zien he? dus uh, uh, allerlei uh, instituten die ervoor voor zorg moeten dragen dat er inderdaad bestreden wordt en uh, dat zijn internationale instituten, instituten daar kan carrière gemaakt worden en die zijn er als de kippen bij om op basis van cijfers leugens de wereld in te helpen en die zijn er ook als de kippen bij om iedereen die een beetje buiten het potje piest. Waar het gaat om de bestrijding. Om die er flink van langs te geven. Het is ook geen wonder. Dat de ANCB. Dat is dus die, die organisatie die zorgt. Dat de drugswetten worden nageleefd. De ANCB had in zijn jaarverslag. Eh, eenmaal goede woorden over voor Nederland. Want ze zeiden Nederland proficiat. Eindelijk zien jullie in. Dat jullie eh, beleid eh, ten dode is opgeschreven. En dat jullie gewoon een eh, slag maken naar de bestrijding. He, dus we kregen schouderklopjes voor het eerst. Sinds, eh, sinds mensenheugenis kregen wij van eh, de internationale drugsautoriteiten een pluimpje voor, eh, voor ons cannabisbeleid. Dus je ziet dat, die inter dat op dat landelijk niveau D66 heeft zijn mond gehouden. PvdA heeft zijn mond gehouden. SP heeft zijn mond helemaal gehouden. Uh, kunnen de politici blijkbaar niet anders uh, dan uh, een end. ...maken Aan het gedoogbeleid, wat natuurlijk toch eigenlijk in de 70e jaren en in de 80e jaren de bedoeling had om heel langzaam eh, te geraken tot een normaliseren van cannabis. Dus. He, wij hebben dat opportuniteitsbeginsel in, in, in, ons, in onze rechtspraktijk. Dat wil zeggen, ook al staat het in de wet, de rechter kan besluiten om een overtreding niet te vervolgen wanneer het in het algemeen belang is. Uh, nou, dat is gebeurd met homoseksualiteit, dat is gebeurd met abortus, dat is gebeurd met euthanasie En cannabis dus is ook zoiets, hè, van je verandert de wet niet, je gaat eerst eens kijken van uh, hoe het maatschappelijk uitpakt. Als het slecht uitpakt, dan kan je het gewoon van de een op de andere dag terugdraaien, want die wet is er nog steeds. Uh, maar wanneer je het goed uitpakt, dan kan je die wet gaan veranderen. Dus zo rond de jaren negentig waren de resultaten. Uh, ...van het coffeeshopbeleid... Dus dan dat ieder weldenkend mens... ...zou kunnen zeggen van... nou het wordt tijd... ...dat wij daar eh, een vervolg op geven... ...op dat gedoogbeleid... ...en dat we het cannabis gaan legaliseren... Eh, ...maar... Eh, ...we hebben eh, in tegenstelling tot... Eh, homoseksualiteit, abortus... euthanasie et cetera... Eh, ...zijn er internationale wetten... ...waar we rekening moeten houden... ...we zijn wat drugs betreft... Zijn we geen baas in eigen huis... ...en de internationale organisaties... ...en dan gaat het toch heel ver... ...want zijn de drugsverdragen... ...internationale drugsverdragen... ...zijn natuurlijk toch een onderwerp... ...van de Verenigde Naties... ...weliswaar is Amerika de grote voorvechter... ...en de financier en de weet ik wat... ...maar de Verenigde Naties... ...die... ...hebben die verdragen... ...afgekondigd... ...en... We zien dan bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie... die in 1955, dus zes jaar voordat het verdrag van Kracht werd, het eerste verdrag... zien we een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie... waarin besloten wordt dat cannabis een gevaarlijke drug is... een dangerous drug, zonder medische waarde zelfs. En dat staat er nog steeds... En nog steeds is de, uh, de Wereldgezondheidsorganisatie uh, onder Amerikaanse druk niet van plan om uh, te vertellen dat daar inmiddels toch wel verandering in is gekomen. Om, al was het alleen maar dat een groot aantal landen uh, de medische toepassing kent. In ieder geval tolereert van cannabis, maar uh, daar wil uh, de Wereldgezondheidsorganisatie niets. Van weten. En dan laat ik nog maar onverlet de verdragen van 1971, 1981, 1988. Want daar, het gaat om dat eerste verdrag hè, waar cannabis in staat. En waarin staat gewoon op gezag van, van, de, van de Wereldgezondheidszorg dat het een dangerous drug is zonder medische waarde. En waarvan dus het gebruik per definitie misbruik betekent. Ja, als je die officiële rapporten. He, die, die, die, die op wereldniveau staat ook nooit het gebruik van cannabis daalt of zijgt of wat dan ook maar er staat altijd het misbruik van cannabis dat kan alleen maar misbruik zijn en tegen die achtergrond he, ik heb net gezegd van ja, die landelijke politici kunnen niet anders uh, want die winnen daar geen stemmen mee en die, die, die riskeren internationale commotie maar je kunt natuurlijk wel zeggen van, hoe komt het nou dat er geen enkele politicus de moed heeft om te zeggen van, uh, wij hebben in een kwarte eeuw gedoogbeleid en laten we dat nou eens evalueren. Hoe staat het met het misbruik in Nederland? Hoe staat het met het aantal ongelukken in Nederland? Hoe staat het met het aantal rokers in Nederland? Hoe is dat eigenlijk? Waarom blijft dat zo laag? Hè? Dat is nog steeds zo. Dat minder dan 5% van het Nederlandse groep bloot. Dat was vroeger zo en dat is nog steeds zo. Eh, nou, van waar praten we? Het is zelfs iets minder geworden. Nou, nou dat, je moet die cijfers... Dat wordt zo gerotsooid met cijfers... Je moet hm. de cijfers niet geloven, behalve. Okay. behalve, behalve als jij het zegt ja, Nee, oké, dat is het onderzoek. Nee, als het over cijfers gaat, dan kan ik gewoon zeggen: van 80% van de, de Nederlandse cannabisconsumptie bestaat in Nederland. Dat kan ik makkelijk zeggen. Als je internationaal kijkt, of je, de Nederlanders, die, of laten we de Nederlandse overheid, die heeft het niet over 80%, die praten daar niet over. Want die zijn nou juist die hele nederwietsector aan het opholen. En ze zeggen niet van: hé, hey, wat gek nou toch? 80% van de koffie op zo'n koop nederwiet en het wordt nul gedoogd. Dan krijg je natuurlijk een Nee, dat, dat hebben ze liever niet. Ze praten niet. Wat ze wel doen is dat ze alle moties in de kamer aannemen. Zeggen van: reguleer de achterdeur. Maar ze weten meteen het antwoord van de minister. De minister zegt, ja mooi gezegd, maar ik leg een motie naast me neer. Want internationaal, de internationale wetten, die verhinderen ons dat. Maar er zijn meerdere internationale afspraken die we naast ons neerleggen. Nou, niet zo heel veel hoor. Nee, niet zo heel veel. Maar dat, als we het over nee, cijfers nee, hebben, is nee, dat in ieder geval nee, wat nee, mij betreft nee, nee, nee. genoeg. Ja, het kan dus wel. Nee, we hebben het, die internationale atoomverdragen bijvoorbeeld. Ja. Hè. Iran die luistert niet. Nou, dan krijgen ze behoorlijk mijn lazer. Zelfs wanneer ze een beetje willen luisteren, dan zijn ze toch nog de gebeten hond op grond van andere overwegingen. Van is het toch economisch niet heel slim om juist nu stappen te nemen, nu het Amerika wat minder goed gaat? Hè? Nee, nee, nee. Amerika is een machtig land. Oké, okay, dus nee, uh, okay, nee. En dat blijft machtig. Je blijft er al... wel bij lachen ook. Uh. Nee, maar, <laughs> nee, maar, maar <laughs> <ik> bedoel, <laughs> je hebt het over het gaat wat minder. Ach, het gaat helemaal niet minder. Het gaat een heel klein beetje minder met bruto nationaal product. En de economische macht van Amerika is dus dat ze heel wat klappen kunnen krijgen. Heel wat klappen, het duurt nog tot uh, ja, het gezag is afgenomen. Het moreel gezag van Amerika is afgenomen. Maar we hoeven alleen maar te zeggen van ja, er uh, is ook geen Amerikaanse politicus die dat zegt. Maar het belangrijkste productieland van westerse cannabis. Dat is Amerika. Ja, zeker. En ze zijn al. Ik bedoel, en ze zijn al sinds 1970, 70 jaren. Zijn ze al bezig? Om. Toen was het alleen nog maar buitenwiet. Hebben Maar toen stond Amerika vol. Hè? Ik heb het over de groene lawine gehad van in Nederland in de 90-jaren. Maar dat was een groene lawine in de 70-jaren in. Amerika. Wat staat daar nog voor trouwens? Ja nee, daarom zeg ik ook. De belangrijkste bestellingen die ik krijg, ik heb een zaadbedrijf, ja. <laughs> ik, ik verbouw zaad. En uh, de belangrijkste bestellingen die je krijgt is altijd hennepzaad uh, uit de Verenigde Staten. Ja, dan zou ik het maar niet exporteren, want dan word je nog eens een keertje gepakt. Nou ja, ik exporteer dat dus ook niet. Nee, precies. Wat, wat ah, het ja, leuk niet. is, ik verbouw een heleboel soorten zaad, maar geen nou ja. Nou ja maar dat is wel de belangrijkste bestelling die je krijgt, dat is echt waar. Echt 50 tot 60% als ja, het over worden, gaat van de bestellingen worden. gaat over hennepzaad. Ja. U zit in Nederland, dus heeft u dat zaad voor mij. Ja, dus hennep de, de, de productie. Hè, want ja. we zien dus dat de productie van hennepzaad inmiddels ook verboden is. Heel merkwaardig. Wij zijn tot op heden zijn wij... Wereldmarktleider wat cannabiszaden betreft. Ja. En hoe komt dat? Omdat mijn collectie daar in Wageningen ligt. Nou, niet alleen hoor, oh, nou, hoop, ik, hoop ik te kunnen zeggen. Nee, eh, Nederland eh, was het land waar de productie van zaden, van cannabiszaden, gewoon legaal was. Ja. Dus we zien al in de 70 e jaren eh, zien we dat er Amerikanen of Australiërs zich in Nederland vestigen om zaad te veredelen. Ja. En dat lukt heel goed. Ja. En in de 70e jaren wordt de repressie in Amerika gigantisch. En dan komen de, de pioniers van de westerse cannabissector, de Amerikanen, want dat zijn het, ja. die komen naar Nederland en die komen hier rustig produceren de hele 80e jaren. En dan komen, wij hebben nou inmiddels denk ik, van, nou, van de 10 cannabiszaadbedrijven die de moeite waard zijn in de wereld, Zitten er toch acht eh, in, in, in Nederland. Maar ondanks het feit dat die genetica. Die nieuwe genetica van westerse cannabis. In Nederland als het ware tot grote bloei is gekomen in de tachtiger jaren. Zien we toch dat de Nederlanders niet aan de nederwie komen in de tachtiger jaren. En dat komt doordat ze rasch, veel beter vinden. Ja, ik nog dat, steeds. Ja, nou ja, hier zien we nog wel een paar voorbeelden... in deze kamer. Om, eh, maar goed... Eh, alleen door dat... Eh, dat THC-geleuter... door het THC-geleuter... Eh, dus hier zien we... Hoe, hoe, hoe contraproductief... de bestrijding kan uitpakken. Ze hebben gewoon het Trimbos Instituut... en dat hebben ze zo vaak gezegd... het Trimbos Instituut heeft er met name voor gezorgd... dat de lawine... ...er kon ontstaan. En die, die, die lawine werd ook periodiek bijgehouden... ...omdat het Trimbos Instituut in die 90 jaar ook steeds wist te vertellen... ...van alweer gestegen het THC-percentage. Ja, dat, leest, dat lezen de jongeren ook... ...en die denken van nou laten we het maar eens proberen. Ja, nou werkt het eindelijk. Ja, en die bestrijding, <laughs> nou, dat is het feit, het bizarre feit... ...dat wij dus een hennepplant onder een gruiland Zetten. Dat is al bizar. Dat is bizar, want dat ding dat groeit gewoon buiten. Ja. En dat doet evenveel terrasse, ja, maakt allemaal niet uit. Ja. Eh, maar wij zetten. Wij, wij hebben de, techn, de, de de lampenwiet, hebben we als het ware overgenomen van Amerikanen. Want die was al in de tachtiger jaren. Ja. Dus, ja, eind. Zie maar de oude High Times en zo. Dus ja, ja, ja, ja. Ja, dus daar, dus. Eh, dankzij de bestrijding zou je kunnen zeggen. ...is er uh, een productietechnologie ontwikkeld... ...om uh, zeer productieve planten te maken... ...met een zeer hoog thc percentage Op heel weinig ...onder lampen... ...en uh, die technologie is tegenwoordig dusdanig... ...en dat, dat, dat wordt bevestigd door vriend en vijand... ...dat je toch onder een 400 watt... Er, uh, ...niet eens een theoretische... ...wel een praktische jaaropbrengst kunt krijgen... ...van, van een kilo of twee... Ja, goed. Ja. En hoe komt dat dan? Hoe komt die enorme productiviteitsstijging? Hoe komt het dat het allemaal economisch kan? Sterker nog, dat het economisch de pand Door de Uiteindelijk. Nee, dat komt door de bestrijding. Want zonder bestrijding was er geen plantje geweest in heel de westerse wereld. Want daar kwam het gewoon. Dat is ook. Waar. Ja. Afghanistan. Het is dus eigenlijk een soort reclame om het te bestrijden. het is geen, de bestrijding heeft, heeft rare effecten. En heeft, heeft rare effecten op basis van die THC... dat THC-verhaaltje, wat ik gezegd heb... maar heeft ook rare effecten... waar het gaat om de economie... de, economie, de, de economische vitaliteit... van Westelijke uh, westerse cannabis... ik heb daar eens een keer een artikeltje over geschreven... is dusdanig... dat ze uh, een concurrentiepositie... de sector is nou een concurrentiepositie... op wereldniveau... de westerse cannabis... Dus okay. ja, de, de Marokkaanse cannabis die heeft afzetproblemen. Ja, geen wonder. Ja, in de, in de regeringsrapporten staat, moeten we nog eens even onderzoeken van hoe dat komt. Dat, dat er minder cannabis uit, uit, uit, uit dat de productie in Marokko afneemt. Nou, dat hoef je niet te onderzoeken. Want er is een groene lawine in Nederland. Maar ik op, op basis van zaadverkoop, heb ik, ik heb daar toevallig geweest nogal wat zicht op, kan ik gewoon zeggen van, maar ja, daar is ook een groene lawine gaande in Spanje. Daar zijn een groene lawine gaande in Groot-Brittannië. En dat was een paar jaar geleden. En nou is er een groene lawine aan de orde in Italië en in Oost-Duitsland. Nou, dat kan nog wat worden. Nou, in Duitsland denk ik ook wel. Ja, maar dus, ik heb het met name over de wat corruptere... lidstaten uh, okay. van onze Europese Unie. Zo, nou kom je niet op Duitsland, België en Frankrijk. Ja, België kom ik ook. Daar is van onderzoek. En dan zie je dus hoeveel kleine kwekers er zijn ook. In België. He, dat is een onderzoek van de Universiteit van Gent. Daar is een conferentie over gehouden. Mooi boekje over verschenen. En als je dat dan leest, dan zeg je van nou... daar zijn duizenden, tienduizenden, honderdduizenden kwekers van uh, kleine producties in, uh, in, in Europa. En uh, dat gaan ze allemaal bestrijden. Dat gaan ze allemaal bestrijden. En niemand zegt er iets van de politici... Die houden hun uh, moedige mond. Terwijl ze toch kunnen zeggen van... ...evolueer die zaak nou toch eens. Maar dat doen ze niet. Het gaat gewoon van gedogen naar bestrijden. En uh, uh, de rechterlijke macht... ...ja, die, het is niet commilfaux... ...het is niet gebruikelijk dat de rechterlijke macht... ...kritiek heeft op de politici... ...want de rechterlijke macht voert uit. En het parlement bepaalt de wetten... En ...voert uit. Maar ja, soms... Ja, als ze met pensioen gaan. Dan zeggen de rechters, het moet maar legaal. Maar dan hebben ze helemaal geen verantwoordelijkheid. Dan zijn ze met pensioen, weet je. En er zijn er maar een paar. Dus twee jaar geleden. We zijn nu een jaar of vijf bezig met echt een afbraakbeleid. Waar het gaat om de cannabisproductie in Nederland. Een jaar of ik in 2004 of in 2005. Zal ik zal even opzoeken. In 2005 zien we dat er een... Topman van het Openbaar Ministerie wel zware kritiek heeft op dat Nederlandse zogenaamde soft drugsbeleid. En hij zegt van wij, ambtenaren van justitie, tobben met een onuitvoerbare opdracht. Niet alleen omdat het te veel zijn, maar omdat onze bestrijding het tegendeel bewerkstelligt. Want ze uh, van wat we willen. Namelijk door te bestrijden, komt er een economie van de grond. die, het die, die allerlei criminele organisaties. Uh, oké, okay, ja, de, nee, dat vergeet ik steeds Wij Maar kijkt het steeds alleen maar economisch. Ja, ik ben al bij nee, twee ja, beetje. Okay, een maar, ja, ja dat nee, is maar oké. Okay, heel dat, interessant. Dat verhaal. is juist heel erg interessant, want ja. dat vergeet ik er altijd bij. Maar dat is inderdaad heel erg, het wordt juist heel erg interessant. Het is jammer dat ik niet zo crimineel ingesteld ben, maar. Nou ja. Er komen dus steeds meer mogelijkheden voor mijn criminele instelling die nog niet naar boven is. Nu. Ja, vermoedelijk wel. Daar ga ik even kriebelen. Ja. Maar het is natuurlijk heel tragisch. Heel tragisch dat... Uh, dat het is bijna de tovenaarsleerlingen. Ze hebben daarin in, in 1961 hebben ze een internationaal verdrag gemaakt om uh, de westerse burgers te beschermen. Uh -huh. Want alle illegale drugs, dat, die worden allemaal op een enkele uitzondering na in de vijftiger jaren geproduceerd... in de niet-westerse gebieden. Cannabis zit in alle artsenpraktijken... In de, he, van de, de traditionele ja. wereld, van de niet-westerse wereld. En dan komt er plotseling komt er Amerika... en die zegt, maar wij moeten onze westerse waarden beschermen... tegen het onheil wat drugs heet... En ze zijn dan begonnen in, in, in het uh, begin van de, de 20 twintigste eeuw met de opiumconferenties in Den Haag toen is er cannabis bijgekomen en daar hebben ze net zo'n halve eeuw over gedaan En zeiden, nou, maar in feite is het natuurlijk zo dat die westerse uh, besche de, de, de bescherming van het westen heeft als gevolg gehad dat we nou zitten met een cannabisproductie die de niet-westerse landen concurrentie aandoet de, de, de, de wiet uit, uh, laten we zeggen, uh, uit Afrika of uit Indonesië, die is niet meer te sluiten Of die heeft in ieder geval een lagere prijs dan die nederwiet. Uh, we zien nogal wat Thai denk ik. Misschien is het tracho wel. Heel thai. Een goede Jamaica, een goede Jamaica dat, uh, kan er ook nog maar doen. Er wel Maar dat zijn toch allemaal uitzonderingen? Heel erg. Dus ja, dus we kunnen gewoon zeggen dat. Uh, het, die internationale wet op het gebied van cannabis. ...is economisch geweldig belangrijk geweest voor dat Westen. Maar ja, wordt voor een zeer belangrijk gedeelte opgesoupeerd door de kosten. Door de kosten eh, namelijk van de bestrijding. Dan worden per jaar, worden er, vanaf 2002, worden er per jaar meer dan een miljoen planten worden er uh, geconfiskeerd? Nou, dat kost een berg geld. Uh, het is veel minder dan uh, wat er staat. Uh. Het is wel veel minder dan de er staat, maar het kost wel een berg geld. Uh, en ook en, voor die mensen die het kwijtraken? Ook voor de mensen die het kwijtraken, want die raken hun huis soms kwijt. Uh, dus ik heb uh, voor. Ja, nou, sowieso. De meeste van die kwekers die ik ken, zijn allemaal uh, wat oudere mensen. Dat vind nou, ik nog steeds. Nou, nou, zijn zeg wel maar, jongen. Ja, nee, maar echt ik, serieus. Ik raap in... Uh, vorige week uh, kwam ik in Tilburg... En krijg ik een folder te zien van een huis aan huis verspreide folder help hennep uw buurt uit. En er wordt uh, gewezen van uh, in ieder geval heb je een kliklijn. Uh, daar wordt gewezen op signalen die kunnen wijzen op een hennepkwekerij... En ook als je niet zeker weet, klikken maar jongens. Mm -hmm. En aan de achterkant wordt gezegd van wat er allemaal niet, wat je allemaal niet riskeert. Uh, ontmanteling 3000 euro, kosten bij herhaling 25.000 euro Zo. alle winst weg, bovendien nog een boete in beslag leggen van op goederen door gemeente, politie en belastingdienst straffen voor uh, het gezin minder jaar, kinderen voor kinderen uh, kan er uh, een contact volgen met de raad voor de kinderbescherming want het is slecht voor kinderen et cetera, et cetera de strafvervolging vanaf twee planten is er al een werkstraf. Vroeger werd er, kreeg je dus vijf planten en werden gedoogd, of vier planten. Maar ja, die buitenwiet. Ik heb het altijd over die enorme productiviteitsstijging. Nou, als je vier planten hebt, ik heb dat zelf al een paar keer gedaan, en ik heb het netjes allemaal geknipt en gewogen Als je een goede zomer hebt, dan heb je op vier, basis van vier planten twee kilo. Ja, buiten. Ja, buiten. Dus ja. Dan kun je, dat is, dat is dan volgens het Openbaar Ministerie. Dat is niet meer voor eigen gebruik. Eh, dus, dat wordt teruggebracht naar twee planten. En dat was een paar jaar geleden. Maar nu is het al zo dat als je een, een binnentuin hebt van twee planten, dan riskeer je al een, een, een taakstraf. Terwijl feitelijk is dat maar één plant, want het zijn kloontjes. Ja, nee, ja twee ja. planten, kijk, hoe is hier? Zo, ik heb net ik heb in het begin van het Zijn klonen? Ja, maar ik heb in dit gesprek heb ik gezegd van, uh, dat je op basis van één lamp meer dan twee kilo per jaar kunt oogsten. Ja, dat is misschien toch een beetje meer dan voor eigen gebruik, maar wanneer het, wanneer het voor vrienden of zo, dan kom je toch al gauw. En je hebt een, goeie, je hebt een mooie kenniskring. Ja, dan heb je toch wel 2 kilo per jaar nodig, zou ik zo bijna zeggen. Ja. Maar zorg, de neer-justitie niet. Denk denken van, oh, dat wordt meteen verkocht. Hoor. En wanneer ze één lampje hebben, dan komen er gauw twee lampjes. Dat is natuurlijk ook in de praktijk vaak wel zo. We zijn zelfs ook wel kwekerijen met 200 lampen. Dat kan overal. Hè? Klein, groot, buiten, binnen, boven de grond, onder de grond. Dus dat kan ook onder de grond. Dat ze alles de hele zaak ingraven. Nou ja, dus het is een onbegonnen zaak, hè? zoals... Uh, dus die meneer Wortel van de Hoge Raad ook al zei: Hij zegt van ja, het is, we staan, justitie staat voor een onuitvoerbare opdracht. Maar, en hij zegt er ook bij: gelukkig, die, uh, die advocaat-generaal van de Hoge Raad, die zegt er ook bij: het is contraproductief, hou er nou toch niet op. Maar ja, je hoort niks meer van Wortel. Dat nee. wordt niet, dat wordt niet, dat komt niet op het journaal nee. Snap je, dat komt in een stukje in de RC, en daarna moet hij zijn bek houden. En dat zegt hij ook, ik wil het voor één keer wil ik het even zeggen. Maar ik ga er niet over zeuren, want ik ben eigenlijk buiten mijn bevoegdheid aan het treden... ...namelijk justitie wordt uit te voeren. Maar hij zegt, politici, jullie zadelen ons op met een onuitvoerbare opdracht. Nou ja, dat die opdracht niet onuitvoerbaar wordt geacht in alle geledingen van justitie... ...bewijst dit... Die hebben een samenwerkingsverband met politie, belastingdienst, elektriciteitsbedrijven, woningbedrijven, het openbaar ministerie en de gemeente. Dat wordt gewoon systematisch, integraal, wordt die zaak aangepakt. Dus daaruit blijkt niet dat het een onuitvoerbare opdracht wordt geacht door heel justitie. Maar de verstandige mensen, die een beetje een historisch perspectief hebben ook, die zeggen, ja, hou er nou in godsnaam op. Ja, dus dat moet eigenlijk, als je dan strategisch bent... Hè. Ja, want ik ben natuurlijk ook wel in de weer geweest om... Hoe, krijgen we, hoe komen we nou uit die problematiek uit? Hoe komen we naar uit die waanzin? Die cannabiswaanzin. waanzin hoe, hoe, hoe kunnen we dat nou oplossen? Nou, ik moet zeggen dat ik daar mijn hoofd nogal over gebroken heb, want ik weet het eigenlijk ook niet. Want iedere, ieder voorstel dat je doet... Hè, de platform Cannabis Onderneming in Nederland heeft als een voorstel gemaakt van... Jongens, gedoog nou de productie onder één lamp onder bepaalde voorwaarden. En die voorwaarden zijn geen elektriciteit jatten. En je moet een gedoogvergunning aanvragen bij de elektriciteitsmaatschappijen. Die het mag controleren. Die de installatie mag controleren. Die controleert of je elektro betaalt. Die controleert of je geen vijf lampen hebt in plaats van één. cetera. Nou, doe nou. Het cannabis eigen van Columbus. Want zo heette dat rapport van de platform Cannabis Onderneming in Nederland. Doe dat nou. Wij hebben een voorstel. Het PCM, een voorstel gedaan aan de elektriciteitsmaatschappijen. Zeggen van, Bij jullie wordt elektra gejat. Omdat de kwekers denken. Dat jullie in, in contact staan met de politie. Laten we nou samen eens praten. Samen naar de politiek gaan. Dat dat opgelost kan worden. En dan krijg je een brief terug van. Wij bemoeien mm -hmm. ons met, niet, niet met politiek. Om dus een paar jaar later te merken. Dat, wel, dat er wel degelijk. Uh, samenwerking is tussen de elektra maatschappijen en de politiek om de zaken op te rollen nou ja uh, dus het is heel duidelijk dat ieder voorstel want ik, zou, ik denk nog steeds want zorg nou voor dat één lamp systeem, zorg nou dat het gedoogd wordt onder strenge voorwaarden Eén lamp per woonhuis Dan zorg daar nou voor Dan kan, maar ja, al die voorstellen op dit voorstel er met name is natuurlijk wel gebaseerd op het inzicht... dat helemaal tegen die internationale wetten ingaat. Want bij impliciet wordt gezegd van... cannabis is geen gevaarlijke drug. Dus de tekst, de letter van die internationale wetten... die moet veranderd worden. Anders kun je eigenlijk nauwelijks... Uh, naar die normalisering gaan. En dan denk ik, ja... Van hoe is de oplossing dan? Nou, de oplossing is heel duidelijk. Ik, ik voorspel, economen voorspellen graag, en die hebben het niet zo vaak gelijk, maar ik denk van ja, de economische groeikracht, de economische vitaliteit van die, van die kwekerijen, van de cannabis, van de westerse producten, is dusdanig dat het op een gegeven moment, en waar weet ik niet, in Nederland niet, maar ja, dat het ergens, ergens loopt het helemaal uit de hand. En dan ploft dat hele systeem uit elkaar. Heel ik ga ook Spanje. He? Ja, nou ja, nou, Spanje, Italië. Ja. Voordat, we, voordat we gaan gokken waar. Want uh, Adriaan, je, het is een hartstikke interessante betoog. Maar je maar moet de... de mond houden. <laughs> nee, liever niet. Maar de tijd vliegt. en uh, Omdat we hier dus ook nog een beetje voorlopen in de tijd. Denk ja. ik uh, dat het alweer bijna tijd is om uh, afscheid te nemen van, uh, het gevoel, het is... van de luisteraars. Dus uh, ik wens Ojas veel succes. En bedank Adriaan uh, voor zijn heldere en duidelijke betoog. Over de groene lawine. Ik krijg bijna het gevoel we moeten er nog een keer een... Uh, uitzending aan vastplakken, ja, want nog, uh, er komen hier ook uh, oplossingen voorbij. Van, uh, ik bedank alle luisteraars voor het luisteren. en uh, Adriaan, hartstikke bedankt. Graag gedaan, joh. Tot zover. Ik, uh, nou ja, ik denk dat we er al bijna uit zijn. Het was de 27ste. Het was de 27ste, van 7 tot 8. Op bijvoorbeeld radio. Ja? Ja, oké. Okay. Veel <laughs> plezier allemaal met Ojas. Tot ziens. Nou, wij kunnen natuurlijk gewoon nog verder praten. We kunnen nog goed. Dan moet je Zonder. alleen even een nieuwe opname maken. Oh ja, nou ja, hoef je niet. Nee, zij komt. Uh, zo is het wel genoeg, joh. Dan kan ik als het goed is uit te nemen van, uh, van de luisteraars. Dus uh, ik wens Ojas veel succes en bedankt Adriaan uh, voor een, een heldere, en duidelijke betoog over de groene lawine. Ik krijg bijna het gevoel we moeten er nog een keer een uh, uitzending aan vastplakken want er uh, komen hier ook uh, oplossingen voorbij. Van, Stuur het even naar mij. Toe. Ik bedank alle luisteraars. Ja, ik dank alle luisteraars. Dit is Radio. Fantastisch.